Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten uit meerdere steden zijn onwel geworden bij een skireis. Niet alleen studenten uit Utrecht, maar ook uit Leiden, Nijmegen, Maastricht en Leeuwarden... werden onwel tijdens het skiën in een bar in Rizoul in Frankrijk. Collega's van NOS Story spraken met studenten die dit meemaakten. Ze denken dat er iets in hun drankjes is gestopt. Mijn uh, drank hield best wel laag. En toen wilde ik een slok nemen en um, ik zag een hand wegschieten en ik zag dat er iets aan het borrelen was. Het zag eerst zeg maar, een biertje kan natuurlijk borrelen, maar het zag er niet uit zoals een normaal biertje zou, uh, eruit zou zien, zeg maar. Zeker 22 studenten raakten onwel. Elf daarvan moesten met de ambulance mee. Ze zakten door hun benen, moesten overgeven en kregen paniekaanvallen. In één geval was dat zo heftig dat de student nog steeds in het ziekenhuis ligt. Als het aan het kabinet ligt, wordt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet niet vervolgd voor het sturen van racistische appjes. Vorig jaar februari kwamen er screenshots van die appjes naar buiten. Het OM onderzocht de zaak. Die zegt nu dat ze geen reden zien om Baudet te vervolgen. Het kabinet gaat hierin mee. Groepsbelediging is alleen strafbaar in het openbaar. Baudet stuurde de berichtjes in een besloten appgroep. De Tweede Kamer kan er nog wel voor kiezen hem te vervolgen. Amerikaanse president Biden is vandaag op bezoek in Polen. Hij praat daar met Amerikaanse militairen die er zitten vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook wil Biden zien hoe het gaat met Oekraïense vluchtelingen. Polen vangt in Europa de meeste van hen op. En in Harlingen in Friesland is er vandaag afscheid genomen van Piet Paulusma. De weerman overleed zondag aan kanker. Duizend mensen kwamen af op de herdenking. Een geweldige man, een vrolijke man, enthousiaste man, dwarsman, in en nieren... En een man van Friesland. Friesland op elkaar zetten. Het deed me heel veel om daar even te staan. Om toch uh, ja, fysiek afscheid te nemen. Morgen is de uitvaart van Piet Paulusma. Het weer vanavond is het helder en koelt het snel af. De temperatuur daalt naar rond het Vriespunt. Morgen begint lekker zonnig. Later in het noorden wat bewolking. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nog wat langzaam rijden op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 à 10 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Bij Broek en Waterland bijna 10 minuten vertraging. En verderop bij Scharwoude ook bijna 10 minuten vertraging. Dat komt allemaal door het ongeluk eerder vanmiddag op de A7. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Je luistert naar Jelmer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. ZFM. To prepare for this, tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulturous, negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for this. I've been miserable, always hanging on to the visual I wanna be invisible, looking at my ears like I'm out of dumb Everybody needs to be a part of them, never be enough from the prodigal son I was born to run, I was born for this parenthetical hypothetical working on just something that i'm proud of out of the box and epoxy to the world and the vision we've lost i'm an apostrophe i'm just a symbol to remind you that there's more to see i'm just a product of the system of catastrophe and yet a masterpiece and yet i'm half diseased and when i am deceased at least i go down to the grave and die The body and my soul to be a part of it. I'll do what it takes. Whatever it takes. Ja, vrijdag 25 maart en we zijn weer terug in de ZFM studio hier van ZFM Zandvoort. Live van 7 tot 9 is dit uh, Jelmer en de M&M's. En de twee M&M's dit keer zitten er alweer klaar voor. Hallo. Hallootjes. Een hele goede avond. Goedenavond ook uh, Mirko en Mike. Gezellig uh, dat jullie er weer zijn na ja. een uh, maand. Ja, het lijkt elke keer wel weer uh, voorbij gevlogen. Ja, zeker. Hoe, uh, hoe hebben jullie maart ervaren? Um, progressively better. <laughs> het werd steeds beter naar mijn idee. Um, als het gaat om mezelf... Um, nou ja, goed. Uh, ja. Ik weet niet. Het voelde als een maand... die niet, uh, stappen vooruit werden gezet. Maar ja, het, uh, Nou ja, voor mij bij. idem. Ontzettend drukke maand gehad. En uh, ja. mij. Tevreden. Dus. Ja. ja. Oké. Okay, nou goed. Mooi. Fijn. Leuk. Um, wat er nog meer in maart uh, gebeurde... dat gaan we natuurlijk ook... komend uur uh, bespreken... En we blikken verder de rest in de uitzending ook vooral in de tweede uur ook een beetje vooruit. Van wat we kunnen verwachten van uh, komende maand april. Natuurlijk ook de maand van het Pasen. Dus de pasen liggen hier al vrolijk op tafel. Dan wel de M&M pasen Ik denk dat we toch echt uh, gesponsord moeten ja, worden. Ja, we ook, moeten uh, toch even gaan bellen. Een ja, we, we, we, we ja, We noemen we ze nu elke uitzending. Ze uh, dus kunnen die drie zakken wel kwijt. Ja, er moeten wat Kom telefoontjes gepleegd worden <laughs> ja. binnenkort naar M&M Nederland. Maar goed, het is uh, tijd voor de nieuwsremix en deze keer hebben we geen uh, vooraf gemonteerd uh, remixje om even een overzicht te krijgen. Maar we gaan het er gelijk even over hebben. Uh, goed om te weten trouwens, Mickey die, uh, is er normaal natuurlijk ook bij, maar die moest vanavond werken natuurlijk ook met het heerlijke weer uh, op het strand. Hij heeft straks wel de M&M hit uitgekozen, dus heel benieuwd uh, wat eruit komt straks om half negen. Even kijken. We gaan eerst even kijken wat de actuele situatie is... nu in, uh, met de oorlog in Oekraïne. Omdat we daar toch uh, aandacht aan uh, willen besteden telkens. Uh, Mike, wat is het laatste bericht? Het laatste bericht volgens uh, het NOS live is dat er nu ook een servicepunt voor Oekraïners in Venlo is. Door het dode Kruis, uh, Kruis is dat geopend. Dat wordt uh, eigenlijk uh, opengesteld voor de vluchtelingen... die via Duitsland naar Nederland zijn gereis, uh, gereis, <laughs> gereisd. Um, en de Oekraïnse vluchtelingenkinderen krijgen op het moment les... Um, op de legerplaat in Ede. Dus dat is ook uh, belangrijk. Nou, ja, natuurlijk geen goed nieuws voor de Oekraïnse kinderen... maar wel beter dat ze in ieder geval ergens terecht kunnen... als ze nog uh, voor onderwijs... Uh, ja, nou, precies. Uh, Mirko, we zitten nu eigenlijk een maand uh, Europa in oorlog. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik vind het heel interessant. Wat ik vooral heel... heel uh, uh, nou ja, leuk is een verkeerd woord. Maar ik, ik vind het interessant om te zien... Ook hoe de propaganda werkt. En echt beide kanten op. Hè? Want, want het Westen doet het net zo goed. Ja. Uh, en je ziet ineens overal op social media fake accounts opduiken. die alleen maar dingen in het voordeel van Rusland retweeten. of precies omgekeerd. Hè? Uh, dat je denkt: hé, hey, waar komt dat ineens vandaan? En ja. Ik, ja, ik, ik volg dat heel erg. Ik vind dat heel leuk om, uh, om te zien. Ja, nou, ik vind het zelf wat minder leuk. en ik volg het zelf ook wat minder. Um... De situatie is niet leuk natuurlijk. Nee, nee, niet, je begrijpt me niet nee proberen, maar ik moet dat zeggen, dat, uh... ik ben sowieso dat zeg Ik altijd niet zo betrokken in het nieuws. Hè. Kijk, ik ben altijd een beetje van... Ik, ik hou me bezig met uh, gewoon een beetje mijn eigen wereld. En ik, ik hou het nieuws wel in de gaten. Maar ja, kijk, in het begin van de maand merk ik aan mezelf... Dat ik er toch echt helemaal boven was. ik wil het oh. gewoon steeds lezen. En wat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja. Ik ben daar een beetje uh, van afgestapt deze maand. Kijk, het is vredelijk wat er gebeurt. Dat weten we allemaal. Maar... Aan de andere kant denk ik ook van ja... als ik er zelf de hele ja. dag mee bezig ben. Dan heb je op een gegeven moment ook het idee van... moet ik er nu zelf wat mee of moet ik er wat... Ja, precies dat. Ja. En je wordt er ook heel moe van, zeg maar. Als je dat dag en dag bij aan het bijhouden bent. Ja. Dus ja, goed. Ik, uh, ik probeer het. Ik, ik wil het wel volgen, maar het is bij mij niet meer... de da uh, hele dag een live beginnen in de gaten houden. Het is aan het eind van de dag even de update lezen. Kijken hoe de situatie er nu voor staat. En dan uh, ja daar ik kunnen, het dat, dat het uh, kunnen onze zeer gewaardeerde journalistieke collega's... Uh, uh, doen daar zeer goed werk in natuurlijk. Hè? In ja, natuurlijk. Dat is de ook de belangrijk. Die, die, moet de, die slapen bijna niet, lijkt me. Nee. <laughs> maar weet je, wat ik vooral hoop, en dat hoopt iedereen denk ik stiekem wel... dat, dat de Oekraïne het gewoon op een of andere manier redt. Uh, dat de oorlog op een of andere manier staakt. Dat is, ja. dat is wensdenken. Ja, want, want waar ik zo ontzettend bang voor ben is... Hè, als wij uh, Oekraïne laten overnemen eigenlijk. Hè? Ja. Als, als Westen zijn er, maar ook als, als Oekraïne dat uh, bij zichzelf laat gebeuren. Ja. Maar ja, aan de andere kant, uh, Rusland is veel groter... Dus we kunnen daar ook niet zoveel tegen doen. Als wij ze niet zouden ondersteunen. Uh, dan gaat China straks hetzelfde doen met Taiwan. Of iets dergelijks. Ja, en daar, daar maak ik me zorgen over. Dus het nog, nog groter plaatje. Want dit is op zichzelf al erg genoeg. Ja, wat ik net zeg Ik hou me er zelf niet zo mee bezig wat dat betreft. Uh, ik hou me natuurlijk gewoon voor de mensen die daar direct mee bij betrokken zijn. In Oekraïne. Maar ook voor ja. de gewone burger in Rusland. Laten we eerlijk zijn. Die mensen hebben nu ook geen fijne tijd. Nee, Nee, dus uh, dat dat nee. gewoon voor die mensen gewoon snel wordt opgelost. En hoe het dan in de toekomst verder gaat met China en met uh, Taiwan... dat uh, ben ik wel een beetje van, uh, dat zien we tegen die tijd wel. Eerst even dit oplossen en kies tegelijk alsjeblieft. Ja, weet je, en, en al, al wordt uh, Poetin van zijn plek afgestoten... dan hebben we straks gewoon weer de nieuwe directeur van de FSB... die daar uh, ja. het presidentschap ja, inneemt dus, en dan... Uh, is het gewoon allemaal weer precies zoals het was. Maar ja. dan met een nieuwe man en, en een kleine reset. Nou ja, da, daar hebben ze ook niet zoveel aan. Maar ja, in nee, dit, we uh, moeten uh, gewoon ja. hopen dat er structurele, structurele veranderingen... daar gaan plaatsvinden. Maar ja. goed. Uh, dat, ja, dat is een beetje wensdenken. Maar we hopen, hopen het. Ja, het hopen. <laughs> ja. Meer kan je toch op zich niet doen. Uh. Nee. Ja. nee, precies. Uh, ter afsluiting zag afgelopen week nog wel een leuk plaatje voorbij komen. Want de reden dat Poetin deze uh, militaire operatie noemt hij dat zelf... Uh, is begonnen vindt natuurlijk omdat de NATO-uitbreiding te dicht bij hemzelf komt, de NAVO moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar ja, toen zei dat plaatje, als je Oekraïne inneemt, dan breng je jezelf ook dichter bij de NAVO. Dat is nog wel even een leuke afsluiting voor ja, vandaag. Het is een beetje contra. Want wat dan, eigenlijk gebeurt het beide kanten op. Hè? natuurlijk. Oekraïne wil heel graag bij de NAVO zelf horen dat grenzen aan Rusland. Maar als Rusland nu heel Oekraïne neutraliseert, heb je eigenlijk precies hetzelfde idee... Of tenminste, eigenlijk wil Poetin natuurlijk liever dat Oekraïne ook, ook helemaal onder de invloedssfeer van het land uh, gaat vallen. En dan heb je dezelfde grens, dezelfde risico's. Ja. Dus uh, wat dat betreft nog even leuk om in het achterhoofd te houden. Ja. Dan even heel iets anders wat mij zelf opviel afgelopen maand, is de aanmeldingen voor het uh, HBO. Uh, die zorgwekkend laag zijn, daar berichten trouw afgelopen uh, weekend over. Um, veel, uh, veel lager dan voorgaande jaren. En ja, dat komt natuurlijk onder andere door de coronacrisis. Want uh, tijdens de coronacrisis gingen mensen toch maar studeren. Uh, omdat je dacht, ja, dan heb ik in ieder geval wat te doen. En je kon ook geen uh, tussenjaar nemen en zo. Um, even kijken, dat, is, dat vindt vooral plaats in de beroepsgroepen of de, uh, de opleidingsgebieden. Waar nu eigenlijk al een tekort aan is. Zo, denk aan de zorg, denk aan uh, essentiële beroepen. Uh, maar ook over het algemeen zie je wel dat de studenten nog even een jaartje wachten met een aanmelding voor het hbo. Uh, ja, natuurlijk wel een interessante eerder. We hadden het net al even over Mirko. Eerder zag je dit natuurlijk al bij het mbo zelf. Uh, denk je dat het ook iets met de basisbeurs te maken het zou kunnen. Ja, er komt natuurlijk nu een, een basisbeurs aan. En hij is, ja, is basisbeurs, minimaal euro als je niet thuis woont. Dat is toch niet, is toch niet normaal? Ja, het, het is minimaal. Maar tegelijkertijd, het, het kan wel een verschil Tuurlijk, maken. Maar het ding is, als je gewoon tien uur werkt bij, weet ik voor wat, een supermarkt of een restaurant, dan verdien je het ook. Dat je echt niet van. Dat, dan ja, hmm. gaat, ja. Gaat die nu werken dan? Dat, ja. dat, dat, zet, dat zet geen zoden aan de dijk in de nee. nee, maar het is, het is inderdaad heel minimaal. Maar ik, ik, denk, ik denk vooral dat um, het, je verdient ook met de meeste hbo-studies... bijna minder dan als je een, een goede mbo-studie gaat doen of universiteit volgt. Dus ik merk ook ja. dat het heel impopulair is. Ik, ja. ik, ken letterlijk, of ik heb vrienden letterlijk die zeggen van... Hey, ik ga gewoon een mbo-studie doen in houtbewerking, bij wijze van spreken... Ja. Uh, omdat dat beter gaat ja. verdienen en, en meer toekomstperspectief nou ja. heeft dan als ik in de zorg ga werken. Ja, ik denk nog steeds dat bij een studie kiezen de leidende factor moet zijn. wat je leuk vindt om te doen. Ik bedoel, je kan tuurlijk. nog zo'n goede baan hebben, maar als je er niks aan vindt. Kijk, je kan wel roepen van als je graag in de zorg wil. ik ja, ga ook bewerken, dat, dat heb ik beter toekomstperspectief. Ja, dan zit je daar ook hartstikke ongelukkig. Dus dat vind ik nog steeds het ja, belangrijkste. Tuurlijk. Maar er moet wel wat aangedaan worden om die opleidingen. die juist zo hard nodig zijn. en leraren, gezondheidszorg, om die gewoon aantrekkelijker te maken. Ja, gewoon ja. fundamenteel aantrekkelijker. Maar ja, ja dat, dat gebeurt dan waarschijnlijk. Ik ook vanzelf weer door te zorgen dat ze dus beter gaan verdienen. Want dan kan ook weer maar meer is, mensen denken... Dus, nou, dan kies ik toch ja, niet voor daar. Ja, yes, het is allemaal geld. Toch, toch misschien wat aantrekkelijker maken... ook al heb ik juist bij mijn eigen opleiding journalistiek... dat we even zeggen van... ho ho, wacht nou even, want we hebben juist te veel journalisten in SP. Maar goed daar, wat dat betreft, in mbo-taal gesproken... daar moet nog even flink aan de weg getimmerd worden. <laughs> um, het is een beetje misschien een... Uh, dat is heel, heel, heel flauw en heel, heel vereenkomst, Maar, blauwe, maar dit Ik moet uh, ja, net zeggen, wat is dit nou? Ik kom is dit, nu gewoon beledigd voor hier. Dit, uh? Ja, ja. <laughs> Uh, Mike, uh, dan viel jij afgelopen maand. Nou, eigenlijk Nou ja, goed. Ik had eigenlijk een uh, ander nieuwsuitje. Maar ik open net gewoon lekker relaxed. En Wat zie ik nou? Er zijn meer plekken waar raketten uit de lucht lijken te vallen. Um, Jeddah, waar nu op dit moment de Formule 1 bezig is... met de Grand Prix van Saudi-Arabië. 10 kilometer van het circuit is een explosie, uh, heeft daar plaatsgevonden. Op een olieraffinaderij van het bedrijf Aramco. Nou, dat was toch wel een beetje tricky. Want um, nu is een beetje de vraag... gaat het Formule 1 weekend natuurlijk door... Ja, en uh, hoe gaat het met uh, slachtoffers? Is daar uh, al iets daar over is, bekend? Voor zover als ik weet nog niet heel veel over bekend. Het enige wat er bekend is dat het door de bellen uh, is opgeëist, deze aanslag. En het is dus inderdaad op een olie raffina erbij op, uh, van Adamco. Nou, dat is ook wel een uh, interessant feitje. Adamco is een heel belangrijke sponsor van de Formule 1. Kijk maar eens naast de ja. baan, dat er overal Adamco staat en natuurlijk van het team Aston Martin. Dus, dat is uh, nog best wel een dingetje. Dat gaat een staartje krijgen. En dus misschien geen Formule 1 dit weekend dat uh, het uh, verder dit escaleert. Gaat, dit gaat zeker nog uh, gevolgen krijgen. Uh, over een ander vervoersmiddel gesproken. Mirko, jij had iets over de NS-conducteurs. Uh, over de BOA-status die ze willen afnemen. Ja, ja de, de NS zit erover te denken om uh, hoofdconducteurs hun BOA-status af te nemen. Omdat het in hun ogen juist agressie in de hand werkt als ze die hebben. En dat, en dat snap ik natuurlijk ook. Je, je hebt ontzettend veel berichten de afgelopen periode gehad. Het is echt een beetje iets van deze tijd, Is heel triest van deze tijd ook eigenlijk, uh, dat conducteurs gewoon hun werk niet meer veilig kunnen uitoefenen. En ze hebben dus ook st uh, steeds meer handhaving, hè. dus hun NS-handhaving die tegenwoordig de controles uitvoeren. En eigenlijk willen ze dat alle controles daardoor uitgevoerd gaan worden en dus dat uh, de conducteurs dat niet meer hoeven te doen. En dat vind ik wel, uh, ja, ik weet niet, ik vind dat veelzeggend. Ja, ik moet zeggen, ik wist niet eens dat dat hoofdconducteur's BOA status had. Ik vind dat Apart, in enigszins. Want... Ja, het betekent een bijzonder opsporingsambtenaren. Dus, ja. dus een, een boswachter is ook een BOA, dat weten veel mensen niet. Die mogen ook een, een boete uitstellen. Ja, maar dat ik maar. wist ik inderdaad niet. Dat is ook wel fijn om te weten. Maar, nou, fijn om te weten. Interessant om te weten. Want ik wist dat inderdaad helemaal niet. Maar ja, het is natuurlijk, ik vind die achteressie tegenwoordig sowieso van de gekken. Ja. Als je ja. ook steeds vaak leest over steekincidenten met 15-jarigen, dan krijg je echt, denk, wat ben je dan in godsnaam aan het doen. Ook gewoon in, in normale cafetjes, niet ja. eens met een in club zitten. Nee, het is, echt, het is echt te gek voor woorden. Daar moet iets aan gedaan worden. Maar ja, wat? Ja, nou, in, in Engeland nemen ze vorken in beslag, ja. Daar is het zo ver uh, geëvalueerd, ja, je gaat, de, de, je de crisis is maar kan toch moeilijk bij iedereen aanbellen, mag ik u mag vorken hebben? Ja, dat, is... dat, dat is dus de grap. <laughs> ze, ze hebben daar dus uh, rondes waarbij ze fouilleren, gewoon op willekeurige plekken... omdat er daar zo vaak steekincidenten zijn. En dan nemen ze dus letterlijk vorken af van mensen. En echt gewoon hele normale... Ze nemen zelfs bijvoorbeeld, um, dat is ook iets dat is eigenlijk heel gek is... Um, mensen met een afro-kapsel, die gebruiken ja. daarvoor een speciale kam... Uh, die nemen ze ook in beslag bijvoorbeeld. Oh. Dus ze gaan daar echt heel ver met alles... wat ook maar op enige manier kan... zou kunnen steken. Ja. Dat halen ze weg. Ja, nou, in ja. mijn optiek kan je ook te ver gaan. Laten we daarop houden. Maar ja. inderdaad, het ging over die uh, NS-conducteurs. Het is inderdaad even afwachten... welk uh, besluit de NS uiteindelijk zal nemen. De FNV-spoor gaat uh, onder voorwaarden akkoord. Dus daar lijkt uh, niet zoveel meer obstakels op de weg. En inderdaad, die agressie in het NS-verkeer... Hopelijk komen meer mensen weer een beetje op de rails. Ja, ja. hopelijk neemt het af. Hopelijk Gun ik, ik af. De, de conducteurs dat ze geen agressie meer krijgen. Ja, zeker. Ja. Helemaal goed. Nou, ik probeerde natuurlijk uh, aan a, alle nieuwsitems een beetje wat luchtigheid te geven. Dat is ook wel nodig in deze tijd. Een akoestische versie van de Script ter afsluiting. Superheroes. the meaner side of me. They took away the prophet's dream For a prophet on the street Now she's stronger than you know A heart of steel starts to grow All his life he's been told He'll be nothing when he's old All the kicks and all the blows He won't ever let it show She's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how I'm superhuman. Us to grow when you've been fighting for it all your life, you've been struggling. He's got a beast in his belly, that's so hard to control Cause they've taken too much hits, they go blow by blow Now light him at stand back, watch him explode She's got lions in her heart, a fire in her soul He's got a beast in his belly, that's so hard to control Cause they've taken too much hits, they go blow by blow Now light him at stand back, watch him explode Watch him explode, You've been fighting for all your lives You've made things right Cause I was super. To make things right. That's how a superhero learns to fly. Heerlijk nummer van de Script. Superheroes. Oez, Goed nummer, Ja, dankjewel. Uh, nou ja, ik heb hem niet gezongen natuurlijk. Ik kan het natuurlijk. zeggen, heb je hem gemaakt? Ja, wat is nou? Ja. En, maar, dit is ook, ik stuur dus ook <laughs> nummers, suggesties naar hem door, hè? Gewoon, er staat er gewoon geen één in het programma, hè? Belachelijk. Ja, ja. ik, heb, net, ik heb er net één in geforst, Maar echt met pure force moest dat. Ja. Oké. Okay. Nou ja, als je iets anders aanlevert dan Miley Cyrus, vind ik het goed. Oh, mm -hmm. um, even kijken. Um, wat ook in maart gebeurde en eigenlijk nog heel recent, namelijk afgelopen week... een verwoestende brand van een strandtent in Zandvoort, om even naar uh, lokaal te gaan. De restanten van het Tam Tam Beach uh, trokken veel bekijkers... op de vroege dinsdagmorgen afgelopen week. Veel Zandvoorters wilden met eigen ogen zien wat de brand afgelopen nacht had aangericht. Omstanders vinden het vreselijk om te zien dat deze Tamtam Beach... toch een beetje de aanloop uh, van het Zandvoertse strand... als je op de middenboulevard zo van het Badhuisplein het strand op komt lopen. Uh, ja, dat is helemaal met de grond gelijk gemaakt. En dan net uit de coronacrisis en aan het begin van het, uh, uh, aan het, van het nieuwe zomerseizoen... ik hoor uh, vogeltjes op de achtergrond. Ja, dat is denk ik buiten. Oh, dat is buiten. Wat gezellig. Ja, toch. Het wordt echt lente zo. Een heel milieubewuste jongen zijn wij. Ja. We halen de natuur gewoon naar binnen. Ook hoor, nu ook een auto. Dat is dan wat minder. Maar goed, waar waren we gebleven? We gaan even luisteren naar een korte reacties van die omstanders. En ook de eigenaar komt er in voor van Beach Club Tam Tam. Die afgelopen week dus uh, ja, best wel wat vlam vatten. Verschrikkelijk. Ik hoorde het op het nieuws vanmorgen in de NOS. En ik denk, nou, ik, ik loop toch elke morgen met de hond hier rijden met het karretje. Dus ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. De brand brak vanmorgen rond 5 uur uit. Manon, die aan de boulevard woont, werd er wakker van. Ik werd vannacht wakker omdat het hele huis rood verlicht was. We hebben geen slaapkamergordijnen. En ik denk, wat zie ik? Waar komt dat rode licht vandaan? Dus ik draai me om en ik roep meteen brand, brand. Dus we hebben meteen 112 gebeld. Ja, er was nog niemand bij. En het duurde ook best wel lang voordat de brand weer kwam, snap ik. Want alles voelt natuurlijk lang, elke minuut is lang. Maar uh, toen stond de hele tent al uh, helemaal in lichterlaaien. Het was echt vreselijk. Je moet uit je bed gebeld door de buurman. En dan is uh, dit het hè. dus uh, dat is klaar. Stond het al helemaal in lichterlaaien toen je hier aankwam? Ja, ja. Ja, toen ik hier aankwam, was de vlam uit het dak. Kom je wel eens hier bij Tamtam? Zat u hier wel eens op het terras? Ja, hoor. Ja, een kopje koffie nam ik dan. Ja, hoor. En het zijn hele gezellige mensen. Het zijn Jordanezen. Dus. En mijn vrouw is ook uit de Jordaan vandaan. Ja. Zo sneu. Net klaar voor het seizoen. En wij zeggen altijd dat dit de voortuin is. Nou. Er is veel van over, dat zie je. Het is echt vreselijk. Gelukkig het terrasmeubilair zaten er nog. Ik, ik, het, tenminste hoe ik het ga doen, weet ik niet. We hebben een keuken nodig en we hebben een, een, een, een, een, het, het, de keukentechnische dingen. Het belangrijkste en een bar. En als het mooi weer is, zitten de mensen buiten en dan gaan we het gezellig maken. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De forensische recherche doet onderzoek. Ja, Fred van Veenstra, die je net uh, aan het einde van de repo ook nog even hoorde... de eigenaar van Tamtam, lijkt optimistisch over de komende maanden... Ondanks de grote ravage. En ze hopen toch in de zomer enigszins open te kunnen. Ah, ik vind het best wel dat je dan nog optimistisch kan zijn... als je hele tent afbrandt. Gewoon inderdaad, net na corona. Maar denk je, mag je eindelijk weer open? Is al lekker voorjaar. Het is goed weer deze week natuurlijk. Denk je, dan ga je een goede zomer draaien Dan staat je tent gewoon in de fik. Dat is, ik vind dat echt. Uh... Ja, en het is niet de eerste keer. Hè. twee jaar geleden hadden Beach Club 10, ook uh, zeven seizoenen geleden, far out volgens mij. Dus... Ja, ja, maar, maar... Ja, het, het, gebeurt, het gebeurt vaak met stranden. Ja, het, het zijn ook wel. allemaal hout, hout uh, in elkaar getimmerde ja. gebouwtjes natuurlijk. Ja, maar dan nog dat het dan ook toevallig s'nachts gebeurt. We proberen ja. niks te insinueren hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar het, het, is, het is wel. Uh... Ja, als het zo vaak gebeurt, dan moet je misschien toch nog een keer. Betere maar regels zijn opgesteld zijn voor zeg maar. Maar zijn. Maar nee. zijn er al oorzaken bekend? Gewoon kortsluiting of iets dergelijks, denk ik. De oorzaak werd nog, uh, wordt nog ja, Maar van die anderen die dan de uh, afgelopen jaren. Uh, is niks uh, groots of zo uitgekomen. Uh, ja, want dus, anders uh, kan je zeggen: misschien moeten er dus toch strengere regels komen voor. Ja, precies. Dat hoe de elektriciteit is ja. of zo wordt aangesloten en ja. dergelijke. Ja. ja, want het is zo zonde ook gewoon Tuurlijk. voor je eigenaren. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja. Ja. We gaan het zien en uh, hopelijk kunnen we weer een uh, drankje doen... Uh, ja, daar op uh, dat terrasje. En ook een heerlijk nummer. Aan het begin van de coronacrisis werd deze thuis uitgebracht. Ja, klopt, Leuk ja. om te weten. Physical, toen alles nog goed was. Door Lipa.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 Social media, social, media social media cocktail. Ja, cocktail. Ja. Nou, wat leuk. Ja, ja. Wat leuk. Het is weer tijd voor de enige echte social, social media, media cocktail. cocktail. Oh, uh, Mirko slurpt nog wat van zijn blikje. Die gaat voor het live effect. Heel goed. Uh, helemaal goed. Wat uh, viel er afgelopen maand op op social, me social media? En dan maken we altijd dankbaar gebruik van de De best social, media. Media. The best social Media. Oh, de best social.media Die website is echt geniaal. Bezoek hem ook en volg hem op sociale media. Ja, ja. Um, wat verder opviel, of uh, wat als eerste opviel, uh, Mike, als je even naar boven scrollt? Ja, wat als eerste opviel, is een tweet die niet laat hier, maar ik snap het maar idee, want nee, ik heb deze ja, al gelezen. Nee, er staat ook een intro Ja, ja, oké, okay, dus want nog, het gaat namelijk nou nog, nog iets. Uh, als je nog iets omhoog scrollt... Oh ja, maar ik maar heb dit ook... al gelezen. Ik dacht, okay. jij gaat hier een goede intro van ja, maken. Maar nee, goed. het wordt hier gewoon doorgeschoven. <laughs> uh. <laughs> Oké, we beginnen allereerst op Twitter en dan natuurlijk met Thierry Baudet, want dat is altijd wel voer voor deze rubriek. Afgelopen maand bracht hij ook namelijk een boek uit, het Corona Bedrog. En die titel is natuurlijk al opmerkelijk op zich. Daar toont hij mee aan waardoor wij als burgers zouden worden bedrogen met fake news over de coronapandemie. En hoe politiek beïnvloed. En daar worden natuurlijk ook allerlei gezellige referenties gemaakt met het verleden. En wie het boek eigenlijk wat verder leest, is, uh, uh, komt, stuit op een paar gekopieerde Twitter-timelines en transcripties van Kamerdebatten. Dus dat is ook al interessant om daar dan een heel boek over uit te schrijven. Maar waar dit over gaat is dat dit boek bovenaan de bestsellerlijst zou staan. Nou is dat eerste al een beetje uh, dubieus, want hij zou namelijk zijn eigen boek hebben opgekocht... <laughs> 30.000 of zo, ja, En dan kom je al snel bovenaan zo'n lijst te staan. Dat mag natuurlijk hè, en dat is ook allemaal redelijk, maar nou, okay. ik vind dat niet redelijk dat iemand gewoon al zijn boeken koopt om op de bestsellerlijst te komen te staan. Ik ben ook wel benieuwd wat gaat hij dan doen met die boeken? Gooit hij die dan weg? Ja, dat ik ben, ik ben niet echt per se een, een milieumoralist, maar dat, dat laat lijkt me... wel heel ver. Ja, ook... heel ver. Ja, maar weet je, ik zie dat ja, dat ja, maar goed, los daarvan. Maar, maar waar het over ging, want de mensen, de mensen, het volk, moet natuurlijk wel geloven dat het boek echt populair is. Dus laten ze een aantal mensen op Twitter, niemand weet of ze bestaan, um, foto's posten met van... Kijk, hey, ik lees even het boek van Thierry Baudet in het parkje. Nou, dat ge gebeurde dus afgelopen week ook. Met een ene Sarah op Twitter, ook actief natuurlijk, geried door Thierry Baudet. Uh, met het boek Corona Bedrog in de Hand. Het was een mooie foto, dat viel al op en uh, techjournalist van RTL, Daniel Verlaan, die haalde er even een hele makkelijke reverse image search tool overheen. Dat is in makkelijke taal een uh, soort tool via Google dat je kan zien waar een afbeelding nog meer is geplaatst... Ja. of welke afbeeldingen erop je, je, je kan zoeken op afbeelding, zeg maar. Het is niet op keywords, maar op afbeelding. Het gaat dan met AI ja. en AI en met mensen. Dat aan dan super cool. En, en waar, wat kwam daarop uit, Mike? Nou, wat daar dus op uitkwam is dat het uh, helemaal geen echte foto van Zada in het park bleek te zijn. Het bleek een stokfoto te zijn. Van, van iemand nee, met een ingepakt die, dat dingetje. Dat is wel dus. een beetje een afgang. Als je gewoon een stokfoto dus zo photoshopt... dat het net lijkt of iemand jouw boek leest. Dat is wel heel desperate. Nou goed, dat uh, inderdaad weer even een dompertje... voor onze favoriete ophefpoliticus. Dat zou mogen we hem toch wel noemen. Dat ja, ja, dat ja. zijn de feiten, denk ik wel, ja. Um, even kijken, met in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen... van vorige week uh, ook nog een leuke gemeenteslogans. Zeven lachwekkende versies daar uh, wel echt van. Uh, die vielen ons ook op op uh, sociale media. Um, even kijken wat we daar dan uh, mee kunnen doen... Uh, Jij hebt deze uitgezocht, jammer. Uh, wat wat okay. had ik er ook weer voor bedacht. Uh, op TikTok heeft iemand een reeks uh, gemaakt met uh, als nummer 1 i Amsterdam. Uh, en bedacht daar een aantal parodieën op uh, voor andere steden. En uh, die werden goed ontvangen op uh, social media. Uh, door uh, veel mensen. Zoals het plaatje Etteleurstelling. Dat is natuurlijk ook een leuke. Uh, Yo, ik ben schede. Ik ben schede. Ja, echt hoor. Ja. Ja, en uh, Blaricom in plaats van Blaricum. Of natuurlijk de klassieke... Ik til burgers naar een hoger niveau. Ja, precies. En ook in plaats van sudfun sud ja, dan geschreven alsof je een fan bent van een artiest, zeg maar. Nou goed, laten we de gemeenteslogans even voor wat het is. Want ik merk dat het niet heel erg... Je presenteert niet heel soepel vandaag, Dan Moet je even wat meer Malibu nemen, jongen? Ja, je moet even loskomen, even loskomen opwarmen. Wat is dit nou? Ik heb nog niks daarvan gedronken. Het was een drukke week. Misschien lag het daaraan. Op nummer 1 staat nog een leuke video bij het laatste item. Want wat ook opviel, ook weer op TikTok... ga die app zeker downloaden, is super leuk. Alsjeblieft, doe dat niet. Musi jawel. Nee, niet TikTok downloaden, Chinese spyware. Ja joh, echt. Het staat dat, alleen dat maar om ja. op Chine propaganda... Chinese spionage. Het is, het is los van de spionage, het is ook een, een doorgeefluik... voor propaganda. Ja. Maar nu we het toch over propaganda hebben, ik zag echt een heel interessant filmpje... van Kim Jong-un voorbij komen vandaag op social media. Heb je dat ook gezien? Nee, ik heb hem niet gezien, vertel. Nou, er was zo'n filmpje die was uh, gekomen, dat was van de Noord-Koreaanse... staatstelevisie, over... Kim Jong-un in de raketlancering, maar dat, dat zag er dus uit als een soort heel slechte actiebom, of een soort videoclip van een of andere K-popstar. Ja, ja, dat doet hij goed. Ja, dat, dat, Uiteindelijk zijn professionele muziekstudio. Ik heb maar jou ja, maar laten zien. Tien, ik was jaar, echt... tien jaar naar Gangnam Style. Ja, maar, nou, maar echt ook wel. Dan, dan, dan ben je dus dan, dan, dan ben je dus de baas in dat land. En dan maak je een propagandafilmpje over een raketlancering. En dan ja. zie je eruit als een soort K-popster. Like, wat is dat? Het was uh, inderdaad interessant. Maar goed, uh, goed om hier dan ook de social media cocktail uh, mee af te sluiten. Want dat vond ik wel eigenlijk wel een mooie toevoeging, Mike. Ja. Dus, uh, en ook meteen een mooie afsluiting. Mooie afronding. safe. Helemaal goed. Dit het was de social media, social, media social, media social media cocktail. Ja, en na de social media cocktail gaan we natuurlijk altijd over naar een lekker stukje muziek. Een groepnieuw nummer deze maand van Stromae. Uh, hij bracht het nieuwe album uit Multitude. Zeker een aanrader. Ville de joie.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 De en zo volgen er nog dertien andere heerlijke nummers in dat uh, ja, mooie album. Ik, ik ben heel erg fan van Stomai. Ik, ik, ik ben geen fan van Stomai. Het is niet mijn muziek, maar dit vond ik wel lekker klinken. Zeker, en dat is het ook. Um, en ik was ook afgelopen maand naar een concert wat super tof was. Dus eindelijk kon dat ook weer. Ik was daar heel uh, blij mee. Uh, Mike, jij hebt deze keer... Uh, met frisse tegenzin van mij een uh, nummer meegenomen <laughs> voor de zero-knallen. Ja, ja een nee, nummer wat ik er inderdaad doorheen heb gedrukt. Want ik zag gisteren op Instagram voorbij komen... op het officiële account van Miley Cyrus dat het gisteren 16 jaar geleden is... dat de pilot-aflevering van Hannah Montana in première is gegaan. Nou, dat is ja. toch wel een beetje de childhood uh, voor mij. Ja, ik heb dat dus echt nooit gekeken. Ik ben er nu aan het kijken. Okay, ja, dat, ja, dat, maar goed, dat doet er verder niet toe. Hey, het nummer is in ieder geval goed. We gaan luisteren naar het nummer The Climb. Van de Miley Cyrus. Ja, en als het goed is heb jij... Hem oh, ik heb hem klaarstaan, natuurlijk. Alsjeblieft, daar gaat ie. Ik vind die escalaties in je stem wel leuk. Dat ja, is toch ja. altijd. I can almost see it. That dream I'm dreaming. But there's a voice inside my head. saying you'll never reach it. Every step I'm taking. Every move I make feels... With no direction, my faith is shaken, but I, I gotta keep trying, gotta keep my. I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah, just gotta keep going. Heerlijk nummer van een toen nog jonge Miley Cyrus, The Climb. Dus uh, half miljard keer uh, bekeken. Ja, alleen mijn microfoon staat nog open. Dat is het leuke van uh, presenteren. Mike, goed nummer. Zeker een aanrader. Ik ga hem ook, uh, denk ik wel, uh, toevoegen. Je denkt bij die wordt... Disney show van, nou ja, het is niet per se leuke muziek. Maar het is wel echt een nummer op zich. Het wordt er gewoon weer uitgegeten. Het wordt er gewoon weer uit. Nee, dit wordt gewoon weer gecensureerd. Ik ben het hier niet mee eens. Oké, okay, nou goed. Over censurerend besproken, onze volgende rubriek in, uh, in dit programma is natuurlijk... Ik kan er niet meer tegen. Ja, de tech-rubriek ja, okay. van uh, Jelmer en de M&M's. Um, waar gaan we het over hebben? Een opmerkelijk nieuwsje afgelopen week ook in de, in de technische wereld. Een aeg Combi magnetron onbruikbaar naar update... Het apparaat denkt stoom over te zijn. Nou, ik denk dat iedereen het wel een beetje voorbij heeft zien komen... Uh, tussen al het uh, serieuze nieuws uh, doorheen. Ja, maar het is ook maar, gewoon uh, prachtig. Want ze hebben dus gewoon een update gepusht. Gewoon een over-the-air update naar een magnetron... waarvan ik al denk, waarom? Die magnetron gaat er niet beter functioneren. Hebben ze een verkeerd versie nummer ingetikt? Denkt het ding dat het nu een stoomoven is... en het kan niet over-the-air worden geüpdatet. Dus er moet echt een monteur komen naar iedereen die die magnetron heeft. Oké, okay, maar er is dus een update uitgevoerd voordat die dingen verkocht werden? Nee, nee, die, die mensen hadden die dingen al. Toen werd er een update gepusht met als verkeerde versienummer. En nu denken de dingen gewoon dat het een stroomhof is. In... Maar die update kon wel dus uh, online worden uitgevoerd? Ja, maar ze kunnen het dus niet terugzetten. Dus er moet gewoon een monteur komen naar je mag doen. Nou ja. Omdat ze een verkeerde update hebben gepusht. Nou, dat is ja. netjes. Nou, dat zal ze flink wat duit hebben gekost. Dan, uh... Ja, ik, omdat uh, iemand een verkeerd nummertje in hebt getikt. Ik ja. uh, denk het zomaar ook. Wat verder nog interessant is in de... Nou, techwereld is het niet echt, maar het gaat wel over gegevens van mensen in de KVK. Natuurlijk steeds belangrijker ook uh, vanwege de veiligheid van bijvoorbeeld journalisten die freelancen en ondernemers zijn. Hun adres uh, staat in de KVK gewoon uh, openbaar. En daar zou een keer wat aan gedaan moeten worden. Uh, daar gaat de KVK naar kijken. Het, uh, het afschermen moet makkelijker worden. De gegevens blijven wel openbaar, zegt de KVK in een uh, reactie daarop. Uh, dit nieuws kwam ook een beetje in de lucht toen columnist op Radio 1 Marcel van Roosmaan, een kritische satirische column had voorgelezen over Forum voor Democratie. En daarna doodsbedreiging over zijn gezin, kinderen en een NSB-vlag in, in zijn brievenbus ontving. Zover gaat het al tegenwoordig. En dus het, uh, het, het nadeel is dan natuurlijk een beetje dat geldt voor alle ondernemers die geregistreerd zijn bij de KVK... Uh, veel van die mensen hebben ook echt hun daadwerkelijke woonadres in dat uh, register opgeslagen. En dat ja. is uh, voor iedereen op te zoeken. Ja, maar dat is sowieso niet handig lijkt me. Maar ja, soms kan je natuurlijk niet anders als je zes jaar bent of zo. Ja. ja, maar dat is dus net als dat ze oorspronken dat je in het kadaster gewoon van alles kon vinden. Over woningen ja, toch? Ja, ja, ja. Je kon in het kadaster gewoon ook gegevens van politici vinden en dergelijke. Dus ik vind het eigenlijk heel slecht dat ja. het zo ontzettend lang heeft geduurd... voordat er ja. eindelijk makkelijker afgeschermd kan worden. En zelfs nu, hè, uh, met hoe het dus werkt... Je moet dan alsnog een, een uh, postbus regelen, zeg maar. Dus het is, het is best wel een ingewikkeld proces. Ja, wat ik ook vind, is ik vind het sowieso raar... als je ziet hoe streng de AVG tegenwoordig is. Dat is de, de, de algemene de, voor online persoonsgegevens en zo... en natuurlijk de GDPR van Europa zelf. Dat zijn die uh, General Data Protection regulations. Als dus je ziet hoe streng die zijn voor gewoon webbouwers... en mensen die websites maken... Dat, dat moet je aan allemaal regels doen. Je moet een privacy policy hebben. Je moet een contactpersoon hebben... als er een mogelijke breach of games is... Als er iets per ongeluk lekt... moet je dat gelijk melden bij de autoriteit persoonsgegevens. En de KVK laat alles gewoon openbaar staan. Ik vind dat een beetje contra. Maar ik, ik vraag me af of er ook een financieel perspectief achter zit. Want ik, ik weet ook al, op een gegeven moment uh, aangemeld... toen werd ik ineens opgebeld door 180.000 energieleveranciers... en dit en dat en zo. En zo. Stel het woord afgeschermd en het wordt makkelijker om dat ja. te doen... vraag ik me af of de KVK nog steeds die gegevens zomaar mag verstrekken. Nou ja, lijkt dus, me niet... Wellicht zit daar ook een soort, soort financieel argument achter... van waarom dat wel of niet mag. Ja, ja. En, en het argument van, de van het ministerie van Economische Zaken... dat klinkt hier trouwens een beetje zwak. Uh, zij willen namelijk niet op het verzoek ingaan... van de het persoonsgegevens om het helemaal af te schermen, die gegevens in de KVK... Um, uh, die minister zegt dus, woonadressen zijn ook op andere manieren te vinden... ...doordat je naam op allerlei adressenlijsten staat. Ja, maar dat, maar dat, dat, dat, echt, dat moet er zo afgeschreven worden met de AVG. Dat, dat, als dat openbaar staat, dan heb je echt een groot probleem als bedrijf. Ja, ik vind überhaupt dat er, dat er qua privacy nog zoveel te winnen is voor ja, mensen. Ja, precies. En dan gaat het niet eens alleen om, om privégegevens, hè, want dat is godzijdank eindelijk, eindelijk aangepast. Ja, het is heel streng in Europa. Maar gaat veel verder dan dat dat moet zoveel beter aangescherpt worden. Ja, dat moet niet zo. ten koste gaan van vrijheid van, van meningsuiting of iets dergelijks... maar er moet wel veel gebeuren. Exact. Ja. Tot zover. Ik kan er niet meer tegen.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 For your head, I'll get you up and going. I don't let it in. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going. Ja, en met dit heerlijke rustige nummer van uh, Povo met de. Uh, de features van de Baba Dubi, ja dat uh, die naam is een beetje lastig uit te spreken. Deathbed, natuurlijk het welbekende nummer. En in, in, in, inmiddels hangt aan de lijn Lucie van Brugge... voor het recept uh, van deze week. Goedenavond. Hi, ja, maar Goedenavond. Hoe gaat het, uh, Luzie? Ja, het gaat helemaal goed. Ik zit lekker uh, ergens op het terrasje, dus ik ben lekker... Uh, ja, dat kan mee, weer, he? in het dorp. Ja. Wat leuk, gezellig. Mag ik zeggen waar ik zit eigenlijk? Ja, zeker. Daar we ik, wel zin zit bij, uh, ik zit bij brasseries in. Nou, gezellig. Lekker aan een tafeltje en het is hartstikke gezellig. Nou, maar wel. ik heb een uh, overheerlijk recept, denk ik. Ja. En ook weer iets heel anders. Dat is een uh, bananenloempia. Nou, dat klinkt al heel origineel. Nog niet eerder van gehoord. Ik ben heel benieuwd hoe we nee. dat uh, kunnen maken. Ik ook niet. En uh, je, het gaat over zes stuks. Je kan er zes stuks van maken. En dan ga ik nu even de ingrediënten opnoemen. Daar is die weer, jammer. Eh, de nekkenbrekert. <laughs> Wat heb je ervoor nodig? Drie bananen. Zes vellen wielodeeg. 75 gram gesmolten boter. 75 gram chocolade. 125 milliliter slagroom, wat poedersuiker... en andere benodigdheden is een bakplaat en bakpapier. Oh, een lekkere zoete loempia dus. Ja het, is, ja, het is, uh, ja, het is geen hartig. Banaan kan nooit hartig zijn natuurlijk. Het is altijd lekker zoet. Maar eigenlijk klinkt dit als een soort pannenkoek als ik het zo hoor. Niet eens als ja, een loempia. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, maar dat ga ik zeker doen. Want hij, hij klinkt heel lekker, vind ik zelf... Maar goed, wat gaan we doen? We gaan de, de, de oven verwarmen op 180 graden. Je pelt de bananen uiteraard en snijdt ze doormidden. Je bestrijkt een vel filerdeeg met gesmolten boter. Leg een halve banaan vooraan op het vel, Vouw de zijkanten naar binnen en rol op. Bestrijk tussendoor nog een keer met boter. Leg de bananenloempia-pias op een bakplaat. En bestrijk de bovenzijde met boter. Bak ze circa 20 minuten... totdat ze goudbruin en knapperig zijn. Heerlijk. Smelt. Ja, lekker hè. Het, ja. klinkt, echt, ja, het klinkt echt lekker. Smelt ondertussen de chocolade... met de slagroom in een pannetje. Haal de bananen... uit de oven... en leg op een bord. Bestrooi met wat poedersuiker. Besprenkel met chocoladesaus... en serveer deze apart erbij. Heerlijk. En dan heb ik nog een tip... Ja. Je kunt deze bananaloempia's ook van tevoren maken en last minute een paar minuten opwarmen in de oven. Nou, wat Want goed. ze zijn wel het lekkerst als ze knapperig zijn met gemaakt zijn. Dus. Heel goed. Ik, ik moet ik zeggen, heb... dit, klinkt, ja? dit klinkt best wel lekker. Dat is de eerste ja, keer toch? dat ik dat zeg. Dit vind, dit vind ik best wel goed klinken. Ja, nou, volgende keer als we het hebben en ik ben in de studio, dan uh, neem ik er één mee. Nou, lekker. Heb je ze eigenlijk ook al uitgeprobeerd, uh, uh, Lucie? Nee, nog niets. Nee, nee, nee. Ik kwam hem tegen en dacht oh, die ziet er lekker uit. En het klinkt lekker. Die, die zet op je lijst. Leuk voor de vrijdag. Ja. En dan kunnen ze morgen lekker maken voor de, voor de zondag. Hartstikke goed. En uh, ja, dan krijgen ze de, daar... Sorry? Wat zeg je? Wat zei jij? Nou, wil je het recept teruglezen? Dan ja. kan het op uh, leukerecepten.nl ah, Ik denk dat ze en... daar op het terras ook al uh, wat trek krijgen, of niet? Iedereen is naar binnen gevlogen om zo'n lumpia te bestellen. Heel goed. Hartst ja. oh, die hebben ze nu ook bij zien. Wat goed. Ja, ja, ik ga het wel voorstellen. Oké, okay. helemaal okay. goed. Um, uh, ik spreek je straks weer. We spreken straks weer voor de horoscoop natuurlijk van uh, april. Ja, maar, weet je welke dat is? Uh, welke is dat? De RAM. De RAM, nou... Hebben we een ram in de, in de studio? Helaas niet. Uh, de herten lopen net wel voorbij, maar dat is natuurlijk een ah. ander diersoort. Maar, ja, ja, nee. nee. Oké. Okay. Okay. Nee, dan uh, zoeken we er een hier op het terras. Misschien zit hier wel een ram. Hartstikke goed. <laughs> Ik ga zoeken. Helemaal goed. Tot straks. Tot straks. Hoi hoi. Doei. En wij gaan als afsluitend van dit yeah. eerste uur naar een stukje muziek. Een mooie ode ook, of een mooie, mooi toepasselijk in de maand van toch wel een beetje chaos rondom de oorlogssituatie in Oekraïne. Ja, Reesema schreef daar een mooi liedje over, eigenlijk niet, eigenlijk ook in zijn algemeen over zijn kind die wel eens wat vragen stelt over de grote wereldvraagstukken. Papa, waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. En papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog geen.